3 uur. Rachid Finch met het NOS Journaal. Een zoekactie naar een vermiste passagier op een Britse veerboot is gestaakt. De vrouw verdween gistermiddag tijdens de oversteek van het Britse kanaal eiland Guernsey naar Poole aan de Engelse zuidkust. Nadat het schip helemaal was doorzocht en de vrouw niet was gevonden, werd de kustwacht ingeschakeld. De route die het schip heeft gevaren is helemaal afgezocht en ook is gezocht op plekken waar de stroming de vrouw heen gevoerd zou kunnen hebben, maar ze werd niet gevonden. De zoekactie werd na 5 uur gestaakt omdat het donker werd en de overlevingskans klein was vanwege het koude water. Een speciale commissie gaat onderzoek doen naar een steekpartij in Maastricht. Gisteren verwonde een man zijn ex-vriendin en stak daarna zichzelf dood. De politie wist dat de man zijn ex al langer lastig viel. Een dag voor het incident hadden de dader en de vader van de vrouw een gesprek gehad op het politiebureau. De politie zag toen geen aanleiding om in te grijpen. De commissie zal beoordelen of de betrokken organisaties hun werk goed hebben gedaan.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 Oud-president Miguel de la Madrid van Mexico is overleden. Hij was president van 1982 tot en met 1988. De la Madrid wordt met name geprezen door liberalen. Onder zijn leiding werd een groot deel van de publieke sector in Mexico geprivatiseerd. Tijdens zijn presidentschap werd Mexico getroffen door een aardbeving... waarbij 9000 doden vielen. De la Madrid weigerde toen internationale hulp, wat hem veel kritiek opleverde. Miguel de la Madrid was 77 jaar. Waaraan hij is overleden, is niet bekendgemaakt. Het weer in het noorden bewolkt en kans op regen. Minima tussen 0 en 5 graden. Overdag veel bewolking, ook dan in het noorden nog altijd regen. Het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Ja. Oh, ik dacht dat we nu uh, de jingle kregen. Weet je wat leuk is? De Huckabees. Dit is de nacht ja. van het goede leven. Dit is de nacht van het goede leven. Dit is de nacht van het goede leven. Met Adeling van Lien. Ah. Ja, Dank je uh, jongens. Hartstikke goed. En dankjewel ook, uh, Joop, dat je het even zo snel uh, erachteraan plakte. Dit hadden we gelukkig opgenomen. Want ik was het helemaal vergeten. Want we waren zo bezig. Uh, dus de Hackabies hebben ook eigen werk. Dit was eigen werk. <lacht> <lacht> Oké. Okay. Uh, een vreemde onderneming nu. Want ik heb een bekroond tijdschriftartikel tot leven uh, proberen te wekken. Het slaat waarschijnlijk nergens op. Maar ja, toch een poging. Uh, journaliste Sander Donkers. Ja, ja. Zoon van Jan. En David Kleijweg die ontvingen de Jip Golsteinprijs prijs voor het portret dat zij begin 2011 voor Vrij Nederland maakte... van uh, nou, twee eigenzinnige zangers hè, van het levenslied. De Vlaming Guido Belcanto en onze Lucky Fons de Derde. Nou, ik uh, heb het zo gedaan. Eerst beide heren even voorstellen. En daarna volgt het artikel getiteld 'Hou van ons. Op de wegstrook van de leven, ja daar, daar bevind ik mij. Hier ben ik achtergebleven, het geluk ging aan mij voorbij. Ik verloor mijn geloof in de liefde, mijn hart brak een keer te veel. Op de wegstrook van de leven, daar vertoef ik momenteel. Op de petjestroek van het leven is het hotel altijd volzet. Met hen, die leden, zij die visten achter net. Nee, hier, hier is het niet eenzaam, hier heb je altijd mensen om je heen. Op de petjestroek van het leven, daar ben je nooit alleen. Op de pechstroep van het leven Daar hebben de mensen niet veel praat Hier hoor je geen vals gezever, Hier toont mensen waar je laat Hier kan je altijd iemand vinden Met nog meer pek dan jij Ja ja, Op de pechstroep van het leven Daar is de hoop altijd nabij Oh yeah. Guido Belcanto, geboren in 1953 als Guido Vermissen in Turnhout. Hij maakte voor het eerst naam als straatzanger in Antwerpen. In 1978 haalde hij met de band Speedy King en His Feet Warmers de finale van Humo's Rock Rally. Als zanger van Nederlandstalig repertoire debuteerde hij in 1989 met de CD Op bezoek naar Romantiek. Een jaar later maakte hij onder productionele leiding van Henny Vrienden Plastic rozen verwelken niet. Belkanto schreef twee boeken over zijn eigen leven: Man van lichte zeden en Koning en klosjaar. In meer dan twintig jaar is de grondtoon van zijn muziek niet wezenlijk veranderd. Zijn teksten evenmin. Ik zou mijn hart willen weggeven, maar ik weet niet aan wie. Op de van het leven is niemand beter dan de rest. Op de beeststrook van het leven.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 Lucky Frons III, geboren in 1981 als Otto Frons Wiggers in Nijmegen, komt voort uit het alternatieve volkscircuit van Amsterdam. Met zijn romantische liedjes in rudimentaire stijl won hij in 2006 de grote prijs van Nederland in de categorie singer-songwriter. Kort daarna werd hij, zichzelf begeleidend op gitaar en piano, mede door zijn charmante podiumpersoonlijkheid, een graag geziene gast in het clubcircuit. In 2008 werd hij gevraagd als vaste muzikale gast in de wereldrijd door. Luckyfonds III bracht een aantal cd's uit met teksten in het Engels. Eind vorig jaar verscheen Hoe je honing maakt, zijn eerste Nederlandstalige plaat. Daarop staat ook zijn eerste grote hit Ik heb een meisje. Hij toert inmiddels met een versterkt trio, de felle kleuren. Ik wil je vriendjes zijn, en heel vaak met je vrijen, En dan worden we weer wakker, en dan maak ik voor jou een ontbijt. En ik, ik wil je kusjes geven, waar jij ook maar wil. En als ik zeg waar je ook maar wil, dan bedoel ik ook echt waar je ook maar wil. Oh, ik heb een Hou van ons. De laatste troubadours. Guido Bocanto heeft een opvolger en zijn naam is Lucky Vons de Derde. Verslag van een bezoek. Het is grauw en mistig op het Vlaamse platteland. En de passagier op de achterbank van de auto is een beetje nerveus. Lucky Fons derde heeft zijn eigen cd's meegenomen om straks cadeau te geven. En in de achterbak ligt zijn gitaar. Omdat je nooit weet. De 29-jarige zanger mag er dan uitzien alsof hij net uit bed is... met haar dat weer barstig alle kanten opschiet. Goed voorbereid is hij wel. Maar naarmate Wechler Zande dichterbij komt is hij er ook steeds minder gerust op. Hij weet toch dat ik kom, hè? Hij is Guido Belcanto, koning van het Vlaamse levenslied... en al sinds de jaren tachtig een muzikaal fenomeen in België. Romanticus, Bohemien, zeer uitgesproken... en niet zelden door controverse omgeven. Hij is de coolste figuur die ik ken, zegt Lucky Font stellig. Waarna hij vertelt over de fucking geniale e-mail... die hij onlangs van Belcanto mocht ontvangen... Hij is onlangs als een meniscus geopereerd. En dan schrijft hij... Ik ben zo dol op genezen dat ik er bijna weer ziek voor zou willen zijn. Zo tof. Volgens mij zou hij uitsluitend in zulke one-liners kunnen praten. Maar dat doet hij niet omdat hij niet effectbejagend wil zijn. Maar hey, even serieus, hij weet toch wel dat ik kom, hè? Zijn vrees blijkt ongegrond. Na een lange rit, langs wat in Belkanto's termen de pechstrook van het leven heet... draait de weg een bos in. En daar, even voorbij Caravan Park Siesta, staat een charmante draadnagel met een wuivende bos grijs haar het bezoek op te wachten. Leunend op een wandelstok. Niet alleen is Guido Belkante op de hoogte van Lucky's komst, de nieuwsgierigheid is overduidelijk wederzijds. Ik heb altijd al gesmacht naar een opvolger, zegt hij lachend met een verrassend diepe bariton, terwijl hij ons het peperkoekhuisje binnenleidt. Belkanto heeft bovendien het een en ander te danken aan zijn Hollandse vakgenoot. Een klein jaar geleden beluisterde Lucky Fons, op aanraden van het personeel van een platenzaak, Belkanto's laatste CD. Ik zou mijn hart willen weggeven. Lucky Fons, die net zelf had besloten de overstap naar het Nederlands te maken, schafte spontaan twintig exemplaren aan, die hij uit puur enthousiasme weggaf aan vrienden. Hij gaf er ook een aan Kees de Koning, platenbaas van het hip label Topnotch. Waar hij zelfs sinds kort onder contract stond. Aangestoken door de geestdrift van zijn jonge signing, aarzelde De Koning niet en haalde Belkanto binnen. Sinds vorige maand is Ik Zou Mijn Hart Willen Weggeven opnieuw uitgebracht in Nederland. Ik zou mijn hart willen weggeven. Ik weet niet aan wie. Het is wel wat versleten. Het is occasie, niet nieuw. Zaltijd blijven kloppen, soms hevig en soms stil. Ik wil het niet verkopen, ik geef het weg aan wie het wil. Zou mijn hart willen weggeven, ook al is het gewond, wil de klappen van het leven. Ik op mijn weg vond De stukken Zijn nog te lijmen Tenminste als je Wat moeite doet En als je het met liefde behandelt Dan komt het misschien ooit nog goed Ik zou mijn hart Willen weggeven Ook al is het niet echt een cadeau ze heeft veel zorgen nodig. tijd en geduld en zo. Je mag erin komen wonen. Al is het Schoveeling gericht, de huurprijs is gratis, alleen er brandt geen licht. Dat is romantisch, hè? zegt Belkanto, hoe dat allemaal gegaan is. Iemand die twintig cd's van je koopt. En het doet mij ook wel iets dat ik nu in een stal zit met die rapgasten. Dat is toch een bewijs dat ik op mijn leeftijd nog een zekere rock'n'roll gehaald heb. In Vlaanderen is zijn faam onverminderd. Maar in Nederland was de schrijver van liedjes met titels als plastic rozen, verwelken niet en Een zanger moet trachten de pijn te verzachten vrijwel vergeten maar houd er maar rekening mee dat jullie me vaker zullen zien. Ik ga geen rustige oude dag tegemoet. Dat is zeep. dankzij hem. Maar ik zie het helemaal zitten. Eén keer eerder ontmoetten ze elkaar, kort... toen Belkanto eind vorig jaar optrad in Amsterdam. Lucky Fons voelde meteen verwantschap. Allebei begonnen als straatmuzikant. Allebei verhalenvertellers voor wie het schrijven en spelen van hun liedjes... niets minder dan een roeping is. Guido's liedjes hebben alle elementen die ik mooi vind aan muziek. Het Amerikaanse gevoel van vertellen, het chansonachtige. Maar vooral de manier van zingen die heel dicht bij de menselijke spreekstem ligt. Het is geen stem die tegen je schreeuwt of preekt, maar eentje die heel persoonlijk met je praat. Ik snak daarnaar. Maar het is een kunst die aan het verdwijnen is. Ik krijg er een laatste der Mohicanen gevoel van. Ze zijn twee takken aan dezelfde boom, concludeerde hij onderweg in de auto. Maar dan ben ik wel een twijgje, haast hij zich aan tafel bij Percanto te zeggen. En ik een rottende appel, lacht Belcanto. In de vroege ochtenduren, in de rode lampenkoté. sluip ik doelloos langs de muren met een lege portemonnee. Ik heb geen geld om plezier te betalen, je veux l'amour, mais je n'ai pas le fric, dus ik laat mijn gedachten afdwaren. Naar een portie zelf-erotiek. Oké, okay, ik heb geen lippen om te kussen. Oké, okay, het is minder hard dan met z'n twee Maar het is toch beter dan niks, zo komt er tussen. M'n libido en m'n lege portemonnee. De daad der zelfbevlekking is niet altijd negatief. Ze leidt niet tot vruchtverwekking, is dus uiterst anticonceptief. Het is door de pand genomen, een daad van enige tristes. Maar het is veiliger dan condoom, ter preventie van AIDS. Oké, okay, ik heb geluk om te kussen. Oké, okay, het is minder waard dan met z'n tweeën. Maar het is toch beter dan niks. Zo'n compromis tussen. Mijn libido en mijn lege portemonnee. Ik kan het naakt, half naakt of mid creëren. Met of zonder foto, met of zonder muziek. Mens zou mij kunnen diplomeren. Als expert in de zelferotiek Ik kan me goed aan mezelf vergrijpen Er is maar één ding dat eraan schaart Ik kan mezelf helaas niet Ik kom vijf centimeter te kort. Oké, okay, ik heb geen lippen Om te kussen okay. Troost Gielo Canto spendeerde zijn vroege jaren in het dorpje Wortel... waarbij zijn zeer katholieke ouders een café bestierden. In de Verzekering tegen de Dorst. Het stond pal naast de kerk. Ik ben opgegroeid tussen de kuisheid en zonde, zegt hij. Het liederlijke van de kroeg en de strengheid van de kerk en de pastoor. Dat heeft echt een stempel op me gedrukt. Ik ben een losbol en een monnik tegelijk. Na een schooltijd bij de jezuïeten studeerde hij orthopedagogie omdat hij wilde gaan werken met sociaal verwaarloosde jongeren. Maar in de tussentijd had hij er ook een rol ontdekt... en was in bandjes gaan zingen. De muziekmicrobe was veel te sterk. Maar ik beschouw wat ik nu doe zeker als sociaal geëngageerd. Dat is een taak die ik moet vervullen. En het blijkt dat het werkt, want heel veel mensen die mijn platen kopen... ik zal niet zeggen dat het marginale zijn, maar toch mensen met problemen. Ik trek dat aan. Hij is een laadbloeier. Al jaren was hij alom bekend als Guido Belcanto. TV-redacties vonden hem een kleurrijke figuur om in een programma te stoppen. Maar het duurde tot zijn 35e voor hij zijn eerste plaat maakte. Sindsdien bezong hij, op de tien cd's die hij tot nu toe uitbracht... de eenzaamheid in alle toonaarden. Sentimenteel, zonder knipoog, in doeltreffende zinnen. Mijn vrouw is er vandoor met mijn beste vriend. Geloof me, ik mis hem. Ik kan niet verstaan wat hem heeft bezield, Geloof me. Dat is het thema dat altijd weer terugkomt, zegt hij. De onvolmaaktheid van de liefde. Het onbeantwoorden. Het net niet vinden of het weer verliezen. Het scheput uit eigen ervaringen. Maar het blijkt dat het troostwekkend is. Ik ben een troostbrenger. De Losbol vond zijn inspiratie jarenlang in het Antwerpse nachtleven... tot hij zich realiseerde dat hij zelfdiscipline miste... om die vele verleidingen van de stad te weerstaan. Als ik in Antwerpen was gebleven, dan bestond ik misschien niet meer, zegt hij. Ik wilde niet eindigen als iemand als André Hazes... en vroegtijdig overlijden aan drank of drugs. Dus ja, ik zit hier een beetje uit zelfbehoud. Daar kwam bij dat hij in de stad wel een erg bekende figuur was geworden. Ik kan me niet meer voorstellen hoe het was om onbekend te zijn... Behalve dat het toen veel rustiger was. Ik ben deels weggegaan omdat ik nergens nog gewoon mijn krant kon lezen. En dat is, zoals hij het uitdrukt, een tweesnijdend zwaard. Langs de ene kant is het zeer flatterend... en langs de andere kant word je altijd bekeken. En dat is eigenlijk niet goed voor een liedjeschrijver. Je moet incognito in de kroeg kunnen zitten. Mensen kunnen observeren. En die voorwaarde was weggevallen. In het bos is hij meer de monnik geworden. En dat bevalt... Ik heb een vriendin die wel eens langskomt, maar verder weinig bezoek. Zoveel volk als vandaag komt hier nooit. Maar al woon ik hier alleen, ik voel me eigenlijk nooit eenzaam en verveel me nooit. Wel, als ik met iemand ben in een groep, dan krijg ik last van ongemak. Voor de deur klinkt het gemiaal van een tengerrood katje dat om aandacht vraagt. Die is een week geleden komen aanwaaien. Een zucht. Daar gaat de eenzaamheid. Welkanto kan het niet ontkennen. Zijn blik op het leven is somber. Ik ben niet de plezantste thuis. Ik ben serieus. Beschouw het leven als een geschenk van het noodlot. Wij worden erin gegooid. Met als enige zekerheid, we moeten eraan. En ik meen dat schrijven, literatuur, poëzie of songs... tot doel heeft dat doemgevoel te bezweren. Je gaat het gevecht aan en dat lucht op. En ik denk dat dat is wat me drijft. Op zich heeft het leven geen zin, vind ik. Je moet het zin geven. En ik doe dat door liedjes te schrijven. Het leven is ook niet puur dramatisch, hè? Uiteindelijk, daar ben ik van overtuigd, helpt de weegschaal toch over naar de tragiek. Maar ja, we kunnen niet in een hoekje blijven zitten. Daar schiet niemand iets mee op. Dus kom, laat ons af en toe lachen. Al was het maar om de wanhoop even weg te houden. Het is een tranendal, maar daarom niet getreurd. Ik studie plastic rood. Als symbool van mijn verdriet Zo zal je altijd aan me denken Als je deze rozen ziet oh nee, je hoeft ze geen water te geven Het is niet nodig dat je ze giet. Net zoals mijn liefde voor jou. Plastic rozen verwelken niet. Een moment van glorie. Terwijl Belcanto koffie zet, kijkt Lucky Fons rond in het gammele huisje. Naar de schilderijen. Jezus, een wulpse naakte vrouw... de in lingerie gehulde romp van een paspop... en de vergeelde kaften in de uitgebreide boekenkast. Veel romans en wetenschappelijke werken over seks. Veel Oscar Wilde, veel Bukowski. Het leven van de Vlaamse zanger zou in veel opzichten... een voorbode kunnen zijn van wat hem zelf te wachten staat. Te meer daar hij, net als Belkanto vastbesloten is altijd de moderne troubadour te blijven... die zijn vak op een zeer romantische manier benadert. Wanneer ik als kind straatzangers zag, zegt hij... dacht ik altijd, dat moet het echte leven zijn. Als tiener werkte ik op een camping op Vlieland... waar veel muzikanten kwamen en telkens dacht ik, dat zou ik ook willen. En tot mijn 24 ste heb ik het niet gedaan... totdat ik een helder moment kreeg en er echt voor koos... Ik was net afgestudeerd, had een baan als leraar Engels op een middelbare school... en ben gewoon gestopt. En vanaf het moment dat ik met eigen liedjes op een podium stond... was het duidelijk, dit past zo goed. Sinds ik zanger ben, beleef ik diepere dalen, dat wel. Maar ik ben toch gelukkiger. Want daarvoor was ik zo doelloos. Toen ik studeerde, had ik haast geen verwachtingen. Ik had me bijna neergelegd bij het feit dat het leven gewoon vervelend was...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 I felt like I deserved it, it was justice in my eyes But the only thing that I could think was, what am I gonna do? When all of this is over, when my days of hope are through But now I am somebody else, with golden books upon my shelves And diamonds on my mind Through the woods at night to find a little of so light others leave behind. Een uitgestippeld parcours? vraagt Belkanto. Precies. Nu is er altijd de verwachting dat er weer een moment van glorie zal komen bij een volgend optreden. Of het volgende liedje dat ik schrijf. Voor mijn gevoel heb ik net op het laatste moment het stuur omgegooid, de juiste weg in. Zoveel interesses komen hierin ook samen. De liefde voor literatuur, teksten, muziek. Het verlangen naar een nomadisch leven. Hoeveel werkreizigers zijn er nog? Het is bijna het laatste nomadische bestaan. Het is het mooiste vak dat je kunt hebben, valt wel kanto hem bij. Als ze u vragen, wat doe je? En je kunt zeggen, ik ben zanger. Dat is toch fantastisch? Dat is toch grandioos? Lucky Fonds. De sociale positie die je als zanger hebt, bevalt me ook erg goed. Je hoort misschien nergens bij en je bent niet rijk, maar je bent wel overal welkom, Belcanto. Een zanger, Lucky Fons. De mensen houden van je en dat is een van de basisdingen waar ik mijn bestaan aan ophang. Waar ter wereld ik op kom als er een gitaar is, kan ik de mensen vermaken. Wat ook een ander zegt, ik hou van jou. Wat ook een ander zegt, ik blijf je trouw. Wat ook een ander zegt, ik laat je nooit meer gaan. Want steeds als ik een auto zie, dan, dan zie, zie ik ons uit staan. staan. Hoe jij zo mooi kan zijn, dat weet ik niet. Mm. Hoe jij zo mooi kan Hoe zijn, welkom alles. Verslaving. Maar zoals het een romantisch bestaan betaamt... zijn er ook keerzijden. De rusteloosheid bijvoorbeeld. Zangers als zij, zegt Lucky Fons, kunnen nooit achteroverleunen en vertrouwen op hun routine. Belkant ook knikt. Soms denk ik, ik mag fier zijn op wat ik heb gemaakt. Mocht ik morgen doodvallen, ik heb een oeuvre na te laten. Waarom zou ik daar niet opteren? Maar ja, ik ben alleen gelukkig als ik iets nieuws kan maken. Scheppen gaat boven alles. En dat betekent een eeuwige onrust... Je bent maar zo goed als je laatste song. Als ik er een klaar heb, ben ik voor vijf minuten de gelukkigste man ter wereld. Maar daarna ben ik het spoor weer kwijt. Onrust is er ook in relaties. De meest vruchtbare tijden in mijn leven waren de periodes dat ik vrijgezel was, zegt Belkanto. In een vaste relatie was ik meteen minder productief. Dat heb ik ook een beetje, zegt Lucky Fons. Als ik alleen ben, is er gewoon meer ruimte in mijn hoofd. En je moet de relatie die je met je fans onderhoudt ook niet onderschatten. Ik ben verslaafd aan applaus. Hebben fans echt nodig voor mijn eigen waarde? Als ze het mooi vinden, ben ik heel gelukkig. Zien ze het niet zitten, dan ben ik diep triest. Ik ben afhankelijk van ze. Net als met een vriendin eigenlijk. Bacanto heeft drie zoons. Die zijn er zonder voorbedachte raden gekomen. Maar ik moet er natuurlijk wel verantwoording tegenover afleggen. Maar goed, dat is het enige. Ik ben nooit keurig getrouwd. Dat was niet voor mij weggelegd. En dat vind ik een van mijn grootste prestaties. Een verwezenlijking die respect verdient. Ik heb mijn vrijheid veroverd. Soms in een zwak moment ben ik wel eens jaloers op een burgerlijk bestaan... waarin alles is geregeld, geen financiële zorgen. Maar dat duurt nooit erg lang. Ik ben beter af. Meneer de psychiater, zeg me eens eerlijk u de Is er nog hoop? En dan is er nog de onrust die met optreden gepaard gaat. Zenuwen vooraf. Ontlading nadien. Als je wint tenminste, zegt Lucky Fons droogjes. Ik zie dat zoals een bokser een gevecht ziet. Alleen heb je niet alles zelf in de hand. Je kunt het concert van uw leven geven, maar ja... Het is open lucht en het regent. en Dan zeggen de mensen toch, Belkanto was niet in vorm vandaag. Optreden is voor mij een lustrijke kwelling. Ik geniet er wel van, maar hey, ik ben nog altijd nerveus. Maar ik ben ook masochistisch van aard, dus ik wil het ondergaan. En dat wordt een verslaving. Lucky Fons. dat begrijp ik helemaal. Extase komt alleen naar kwelling. Dat is het hele punt. Belkanto. Ah, ben je katholiek opgevoed? Il faut souffrir pour être heureux, zegt men in het Frans. We moeten het niet overdrijven, vind ik, maar toch. Lucky Fons. Er is niets glorieuzer dan een goede show gespeeld te hebben. Dat is pure euforie. Als je daar eenmaal van geproefd hebt, kun je nooit meer terug. Tenminste, ik kan nooit meer terug. Belcanto: Je kunt het proberen, maar het zal niet lang duren voordat je weer op die planken wilt. Als Lucky Fons hem vraagt of hij de roep van het podium ook wel eens vervloekt heeft, valt Belcanto een moment stil. Ik heb een zware depressie gehad. Tussen mijn 40ste en 43ste. Driemaal ben ik opgenomen geweest. En als zanger ben je kwetsbaar. Je kunt niet zomaar met ziekteverlof. Ik moest blijven optreden om brood op de plank te krijgen. Dan zat ik soms te huilen in de kleedkamer. Ik wilde niet, maar deed het toch. Puur op de automatische piloot. Als een robot op het podium. Het straffe was dat mensen dat hoopje ellende onder de medicatie... nadien nog kwamen feliciteren met het goede optreden... Hoe ellendig ik mezelf ook voelde, het bleek dat ik nog in staat was om anderen een goed gevoel te geven. personage. Allebei werken ze onder een alter ego. Belcanto zegt gelukkiger te zijn met zijn alter ego, een personage dat hij van liever lege woorden is, dan hij ooit was met Guido vermissie, die hij cadeau kreeg. Als ik in de spiegel kijk, zie ik Belcanto. Mijn echte naam is zo banaal. Daarvan zijn er duizenden. Maar nu, nu ben ik de one and only. Ik heb mezelf gecreëerd naar het idee, die mens wil ik worden. Ook Lucky Fons III, de dat cijfer keek hij af van de door beide bewonderde singer-songwriter Wayne Wright III... De ziet al lang niet meer Otto Wiggers in zijn spiegelbeeld. Ik ben ook liever Lucky Fons. Daarvoor had ik altijd een onbestemd gevoel. En trouwens ook veel last van een gebrek aan beroemdheid. Dat kun je wegstoppen, of je probeert het te worden. Hij refereert aan zijn liedje Once I Was A Lady... waarvan het refrein luidt But Now I'm Somebody Else... Voor mij is dat het belangrijkste in mijn leven. Het is een fijn idee dat ik het roer zelf in handen heb genomen. Uniek zijn is het doel. En dat je dan soms onbegrip of zelfs afkeer opwekt... dat nemen ze op de koop toe. Onlangs nog kwam Lucky Fons op straat een man tegen die hem toevoegde... dat hij precies leek op die homo die niet kan zingen uit de wereld draait door. Waarop de zanger met blij gemoed antwoordde... maar dat ben ik ook. Hij zal zich niet excuseren. Aan ironie, muziek met een vette knipoog, heeft hij een broertje dood. Een begrip als camp is volgens hem niets meer dan een omweg om iets wat je stiekem mooi vindt, maar niet mooi mag vinden van jezelf, toch te kunnen waarderen. Welkanto knikt instemmend? Ik heb mij vroeger wel bezondigd aan ironie, omdat ik schrik had van mijn eigen sentiment. Ik ben een sentimentele jongen, hè? En dan moet je mee oppassen, want je wordt uitgelachen. Maar met het ouder worden en het succes is die angst verdwenen. Dat geeft u moed om toch uiteindelijk helemaal te laten zien wie u bent uiteindelijk is het alleen maar goed, vinden ze beide. Als je verschillende gevoelens opwekt. Controverse. Anders word je zo mainstream, meent Belkanto. En dan heb je echt een probleem. Kemp heeft nog iets. Hmm, aantrekkelijk. Lucky Fons. Het tegenovergestelde van liefde is onverschilligheid. Niet afkeer. Of haat. Belkanto. En denk maar niet dat Lucky of de mensen onverschillig laat. Als ze ons op de tv voorbij zien komen, gaan ze toch eens kijken. Wat een rare kwiet. Ze gaan van u houden of niet? Er is geen tussenweg. Ik heb altijd mijn gat geveegd aan wat er van me verwacht werd. Trouw mezelf, dat is voor mij de enige manier. En als je dat maar lang genoeg volhoudt, krijg je er uiteindelijk applaus voor. Dan vinden zelfs uw tegenstanders dat je integer bent. Belkantel ging er ver in. Vooral toen hij er een aantal jaar geleden voor koos om zijn outing... als de travestiet Gina Divina te beleven... Een stap die hij ooit omschreef als commerciële zelfmoord. Maar ik kon niet kampachtig blijven verbergen. Hè? Het is een deel van mezelf. Ik dacht, ik moet dat aan het publiek laten zien, anders word ik gek. Dan speel ik komedie. In zijn huis hangen nog een paar foto's van Gina. In bevallige poses in diverse staten van ontkleding. Maar dat is het dan ook. Sinds hij vorig jaar een boek schreef over zijn vrouwelijke alter ego... is hij er klaar mee. Maar de behoefte om ergens bij te horen heeft hij nog altijd geen zins. Vorig jaar, een kwart eeuw na het verschijnen van zijn debuut, op zoek naar romantiek, kreeg hij een eigen ster op de Brusselse Walk of Fame. Die plaat werd uitgeroepen tot baanbrekend en grensverleggend voor het Vlaamse chanson. En toen durfde ik eindelijk te zeggen wat ik eigenlijk altijd gedacht heb. De mensen willen mij in een vakje stoppen, maar ik ben een stroming op zich. Oh. Op de spiegel in het keukentje heeft hij een krantenkop van twee woorden geplakt. Dag Guido. Eén van de nummers van zijn laatste plaat heet Aanbid me dan. Begeerd willen worden, verafgoot misschien zelfs. Het klinkt wellicht wat schaamteloos. Maar een muzikant die beweert dat het hem niet interesseert, die liegt. Welkant op tegen Lucky Fons. Jij bent een mooie jongen. Je hebt de looks. De meisjes willen u in bed hebben. En de oudere vrouwen willen u bemoederen. Dus jij zit altijd goed, Lucky Fons. Om eerlijk te zijn, dat laat ik me soms wel een beetje aanleunen. Ik vind het niet erg dat ik vrouwelijke fans heb. Welkanto. Het schijnt dat ik ook voor vrouwen nog altijd een aantrekkelijke figuur ben. Doorleefd weliswaar, met rimpels en zo. Is ook het haar, hè? Veronderstelt Lucky Fons. Zeker. Op deze leeftijd valt het nog goed mee. Ik wil graag een sekssymbool zijn. Jij bent het zeker. Ik nog een beetje. Tja, als je begeerd wordt, fysiek begeerd, dat is geweldig, hè? Al zijn er natuurlijk gradaties. Er is hier in België een dame van middelbare leeftijd die een Belcanto-kamer heeft ingericht. Een soort kapel eigenlijk, waar de muren van top tot teen met foto's van mij zijn behangen. Daar zet ik geen voet binnen. Voor bepaalde mensen ben ik echt de messias. De reden van het bestaan is houden van Guido Belcanto. En dat vind ik schrik aanjagend. Maar goed, Guido Belcanto haalt zijn schouders op. Men zaait wat mijn oogst. Wie op een podium gaat staan zegt eigenlijk hou van mij. Is Guido meer bepaald? Welk toe. ik zing liedjes over geluk en tegenslag? Ik heb veel talent, ik ben niet onbekend. Een man als ik ontmoet je niet elke dag. Ik ben interessant Ik sta vaak In de krant Zelfs in boekjes Die ik bij De dokter zag Ik kom vaak op Maar ik ben eenzaam Had je dat Van mij gedacht Dus kom zit je erbij Drink gerust Iets van mij Een vrouw als jij Ontmoet je niet Elke dag Een vrouw als jij Ontmoet je niet Twee helden, nietwaar? Zowel de beide zangers als de beide schrijvers. Sander Donkers en David Kleijweg. Hulde heren, allemaal. Goed, we gaan het mysterie van Emily spelen. We hebben nog maar, uh, wat is het, 16 minuutjes. Dus oh, dat wordt wat. Uh, Jan Emers heeft weer een mooie tekst geschreven. U moet raden over wie of wat dat gaat. En dan kunt u knijpkatten winnen. En het nummer wat u moet bellen is 0800-1121. Goed, hier komt hij. Er ligt de nodige tragiek over dat gezicht heen. Dat gezicht is zelfs lachend een beetje sneu. Alsof dat gezicht nooit heeft leren lachen. Terwijl het eigenlijk een prima lachgezicht is... daar is die mond meer dan breed genoeg voor. Maar ja, dan is er die neus, hè... waarvan het topje venijnig naar beneden priemt... richting gepoetste schoenen. Een gezicht dat doet denken aan... daar ben ik voor behandeld, van Wim de Bie. Ben je eindelijk de baas? Vraag je je af. Waarvan eigenlijk? En ben ik wel echt de baas? 0800 1121 Als u het denkt weten, snel billen. U krijgt 39 seconden, want we gaan even naar kijkman luisteren. Ah! Er is nog een beller, hè? Wacht even. Uh, ja, ja, hij zit in, in nog een beller. Ja. Dus ik moet even kijken uh, wie dat is. Da -da -da -da -da -da -da -da Hoe vond je de kaartman met dat, met dat koor? Dat was in de wereld door van de week. Ik vond het helemaal niet... Uh, maar ja, want die twee minuten, ik vind dat ook echt... Uh, Oké, okay, ik heb een beller. Uh, Hans. Ja? Hans. Hoi. Heb ik jou aan de lijn, Hans? Ik, ik hoor je heel erg slecht. Uh, mijn oplossing is uh, Jules Wilder. En waarom denk je dat? Uh, ja, gewoon een paar dingen die hij zei. Uh, de baas, de burgemeester, de nachtburgemeester, maar ja, is dat echt? Uh, uh, het puntje van zijn neus, uh, zijn gepoeste schoenen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, en het is ook niet echt een lachenbekje, hè? Nou, hij kan wel lachen, <lacht> maar... <lacht> maar hij doet het niet vaak. Nee, nee, nee, dat is waar. Nou, ik vind het eigenlijk heel origineel gevonden. Hans, maar is hartstikke fout. Oh, dat vind ik ook knap. Ja. Hé, hey, en uh, waar ben jij? Uh, waar ik ben, ik ben onderweg. Uh, waar, waar ben je van onderweg en waar naartoe? Ik ben onderweg van Naaldwijk en ik ben onderweg naar Lemelerveld. En zit je op een vrachtwagen? Ik zit in een vrachtwagen. Nou, ik zit erin, gelukkig. Ja. Hé, hey, en, wat, en wat vervoer je? Eh, uh, bloemen. Bloemen, oké. Okay. Bloemen, bloemen en planten. Ja, gezellig. Ja. Hé, hey, nou dan wens ik jou nog een, een goede nacht en een goede reis. En, uh... Ja, dankjewel. En, eh... Uh... Toedelo. Hoi. Doei. Dan hebben we uh, Timo. Ja, goedemorgen. Renzi. Ja, hi Timo. Jij belde heel razendsnel. En, uh, ja, vroeg je. Ja, dat vroeg je. En ik, ik weet ik... dat je er een kan als je geen bellers hebt. Dus ik denk nou, ik moet mijn prior doen. Ja, heel goed. <laughs> hey, heb, jij, heb jij een fijn weekend gehad? Ja, ja, ja. Ik vond koud vandaag. Oh. Ja, ik heb, ik, maar ik heb erin binnen gezeten. Maar ik heb wel de kachel gehad. Ja, dus ik heb wel nou ook de kachel aan. Nou, hey, Timo, moet je luisteren. Ik zie hier op mijn scherm staan oh. wie jij denkt dat het is. Tieu. Ja, wacht even. Had je kop. hartje kop. Want ik ga toch even die andere fragmenten ja. voorlezen. Want dat, ik vind het heel knap dat je het, uh, ja. dat je het goed hebt. Oké. Juist. st. Je krijgt je potverdorie. Drie knijp. Nou ja. ja. Luister. Dat is het tweede fragment. Doe jij het nou maar, zeiden ze allemaal. Toen heeft hij getwijfeld natuurlijk. Jij hebt bazen die vanzelf de teugels in hun handen voelen glijden. Maar bij hem lag het anders. Hij wilde graag, maar hij werd de baas omdat niemand anders er zin in had. En om het nog erger te maken, hij mocht ook als baas eigenlijk niks beslissen. De echte macht lag bij die anderen. Hij voelt natuurlijk ook wel dat iedereen dat weet. Vandaar dat gezicht. Een gezicht dat niet op de tv wil, maar er wel op komt. Hij lijkt, behalve op de pie, ook sprekend op Tommy Cooper. Ves erop en klaar. Komt het derde fragment. En straks, dan wordt hij natuurlijk weggezegd. wegens alweer verloren zetels bij de verkiezingen. Ook dat nog. Hij had gewoon secretaris moeten blijven. Geeft niet waarvan of waarbij, gewoon secretaris. Daar hebben we een goeie aan, zou ze dan gezegd hebben. Maar dat zeggen ze nu dus niet. Ze zeggen niks over hem, want er valt niks te melden. Hij lijkt trouwens ook sprekend op de ons alweer lang geleden ontvangen, ontvallen zangeres Dalida. Lange Pruik en Klaar is Kees. Nou, Timo, zeg het maar. Uh. <lacht> ik vind het ook ongelofelijk, want ik heb heel vaak gebeld. Iedere keer had ik het hartstikke fout. Ja. En dan was ik zo teleurgesteld. ja. En nu heb je het gelijk. Ja. Waar, waar, waar, wat was voor jou uh, hetgene waardoor je, waardoor je op deze naam kwam? Nou, ik, ik heb al een tijdje geen televisie meer, maar hem heb ik nog wel gezien. Ja. En ik, ik viel me altijd op dat hij dat altijd van die, van die vraagrimpels had. Weet je wel op je vooruit zo'n links ja. naar rechts? Ja. En zijn mond die is inderdaad een beetje een streep, dunne lippen waarschijnlijk dan. En zijn mondhoeken zijn naar beneden. Yeah. En toen hij zei van die neus die zijn naar beneden, weet ik, denk ik ja, dat is ze. Maar hij ziet er inderdaad heel ongelukkig uit. Ja, heel ongelukkig, ja. Ja, maar volgens mij is het gewoon een hele bedachtzame man die goed luistert en overweegt. En toch wel als het nodig is de mond durven open te trekken, hoor. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja. Dus zeg hem maar. Sorry? Zeg de naam maar. Ja, Sibrand van naar Oh, oké, okay. oh, dat zei je al. Omdat... Ja? Hartstikke goed. Dus, uh, nou, Timo, gefeliciteerd. Dank je wel. Dat heb je spot-on gedaan. Uh, uh, blijf aan de lijn. Dan Doei. noteert uh, Francis uh, je gegevens. En dan uh, sturen wij uh, niet alleen uh, uh, dus drie knijpkatten. Potjandoosie. Maar ook nog het boekje van, uh, hoe heet die? Uh, oh, die zanger. Ja, over die, die verstripte liedjes van Cornelis Vreeswijk. Zullen we die nu eerst eventjes draaien? Is dat. Ja, nee, ik kijk even naar Joop. Want daar staat niet voor. Maar dat gaat hij regelen. Hé, hey, eh. Uh, Doedeloe, fijne ja. nacht nog. Ja, toch bedankt. Hier is Cornelis Vreeswijk. Nou, ik was net uitgelaten uit een staatelijke detentie. Ik had anderhalf jaar gedaan. Dus ik wendde me meteen tot een Soos Excellentie en ik vroeg hem om een goede baan. Maar de ik een genie was, had die man geen begrip voor. Volgens hem kon er niemand meer bij. Dus nu zit ik depressief, smerig en agressief hier op die autowasserij. Ik had eigenlijk willen zitten op een topmodern kantoor. Aan een super deluxe bureau. Lekker zitten klessen met de secretaresse van Hello Baby Harry Ho. Maar dan loop ik hier te dus soppen met een slang en een borstel en bevrijd die auto's van klei. Op die gore, depressieve, smerige, agressieve, oude autowasserij. Kijk een man met mijn potentieel, rookt toch minstens een Havana sigaar. Maar tot nog toe rook ik check en ik draai mijn eigen schil. En mijn dromen draaien uit elkaar, yeah. Nou, ik loop hier en ik snap er geen bal van. Excuseer me dat ik dit zing. Maar ik waggel als een heend in de waterval. Man, als een onbekend Hans Wiegeling. Vergeet jij maar martini en je cocktaildress vanavond? Nee dat gaat niet lieve schat van mij Vanwege deze agressieve smerige depressieve oude autowasserij Vergeet jij maar martini en je cocktail de rest vanavond? Nee, dat gaat niet, lieve schat van mij. Vanwege deze agressieve, smerige, depressieve, oude auto was er Vanwege deze agressieve, smerige, depressieve, oude auto was er Heerlijk toch, Cornelis Vreeswijk. Uh, dit jaar, nou, 25 jaar geleden dat hij overleed. <coughs> Jammer, veel te vroeg. Een uh, <coughs> nummer, uh, ik vind het zelf een ontzettend leuk nummer... wat ik heel vaak zing in Frankrijk. Van Boris Vian. En, uh, <coughs> het gaat niet over mij, hoor. Je bois. Je bois systématiquement. Pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement. Pour oublier tous mes angst. N'importe quel jâje Pourvu qu'il est c'est doux De question oh, oh, la valt het, dat d'être vécu l'amour valt het, qu'on soit cocu je pose Oh, leven valt Het was uh, de Franse zanger Philippe Catherine, die dit nummer van Boris Vian uh, interpreteerde. Zal ik maar zeggen. Heerlijk nummer. En nu nou een guilty pleasure. Oh, een vreselijk nummer waar, waar ik heel mijn jeugd allemaal helemaal dol op was. Oké. Okay.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 the guitar made <laughs> Who's on the radio? You go listen to the guitar man.